Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brazilië zijn mensen opnieuw massaal de straat opgegaan... om te demonstreren tegen president Rousseff. Ze denken dat zij betrokken is bij een groot corruptieschandaal... en willen dat ze aftreedt. In vrijwel alle grote steden wordt gedemonstreerd. Het is de derde landelijke protestdag tegen de regering. De vorige keer in april waren er anderhalf miljoen demonstranten op de been. De kans dat Rousseff daadwerkelijk aftreedt is overigens klein. In het parlement heeft ze voldoende steun. Goedkope luchtvaartmaatschappijen als Ryanair en Easyjet wimpelen schadeclaims bij vertraging vaak af. Ze betalen meestal pas een vergoeding als gedupeerden een juridische procedure beginnen, blijkt uit een analyse van het bedrijf EU Claim. Reizigers hebben recht op een paar honderd euro schadevergoeding bij meer dan drie uur vertraging. De KLM betaalt in de meeste gevallen wel meteen uit. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken gaat eind deze maand naar het Noordpoolgebied. Op 28 augustus is die op Spitsbergen. Daar begint deze week de grootste Nederlandse wetenschappelijke Noordpool-expeditie ooit. 55 wetenschappers doen op een eilandje in de buurt onderzoek naar onder meer de gevolgen van de klimaatverandering. Als ze weer terugkomen in de bewoonde wereld op Spitsbergen worden ze welkom geheten door Koenders. De organisatie van het WK Badminton in Indonesië heeft geblunderd tijdens de medaillesceremonie. Voor winnares Carolina Marin werd de fascistische variant van het Spaanse volkslied afgespeeld. Uit de tijd van dictator Franco. Het Spaanse volkslied is een instrumentaal stuk, maar Franco liet er een fascistische tekst op schrijven. In 1978 werd die weer afgeschaft. De wereldkampioenen badminton maakte zich niet druk over de fout, ze bleef gewoon lachen. Het is wel eens eerder misgegaan met het Spaanse volkslied. In 2011 kreeg wielrenner Alberto Contador na zijn zegen in de Giro d'Italia ook al de fascistische variant te horen. Het weer, veel bewolking met vooral in het oosten en noorden regen, minima vannacht tussen 12 en 15 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag, op veel plaatsen regen, maar in het zuidwesten droog en het wordt dan ongeveer 19 graden.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 En ja, zo is het uh, met Duits gegaan. Ja. En je bent toen op de Bagma voor lesgegeven? Of heb je eerst nog ergens anders lesgegeven ja, of iets anders op, gedaan misschien? Ja. ja, ik heb op drie scholen uh, lesgegeven. Ja. Dus, uh, ik ben begonnen in de Amsterdamse buurt, de buurt waar ik, uh, waar ik geboren ben eigenlijk. Dat was een o school en daar heb ik uh, het vak, uh, ja, daar ben ik uh, begonnen. En daar... Uh,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 nu ik op dit moment met met pre-pensioen ben. Ja, dat is wel uh, heel wat anders natuurlijk. Ja. Opeens de grote vrijheid. Ja. En waar hou je je nu zo al mee bezig? Nou, uh, er is uh, in in 19, uh, als ik het goed heb in 1997 is uh, een gemeente ontstaan. Wij zijn mm. uh, mijn vrouw en ik zijn in 1997 met een uh, met een gemeente een evangelische gemeente in Haarlem begonnen. Um, en, en die is nu uh, ja, inmiddels uh, 14 jaar ja. bestaande. En uh, we gaan als 15e jaar in. Dus wij houden ons bezig met uh, veel met het uh, gemeentewerk. Um, nou ja, er moeten preken voorbereid worden. Uh, en je, je traint, je begeleidt uh, mensen die tot geloof zijn gekomen en die, die willen groeien. Die echt een discipel willen worden. En euh, nou ja goed, daar is, uh, is heel veel werk uh, in en om te doen. Ja, daar komt heel ja. wat bij kijken. Hè, om mensen echt wat te discipelen, zeg maar, dat, dat betekent eigenlijk de volgeling van de heer Jezus te maken. Hè? Ja. En uh, ja, hoe doe je dat eigenlijk? Ja nou goed, het is de bedoeling. Wij, wij staan uh, uh, met, een, uh, met een evangelisatiebus op straat. En we bereiken de mensen met, uh, met flyers uh, of door ze aan te spreken. Uh, over, het, uh, over het geloof of mensen ook een geloof hebben of dat ze de, de boodschap uh, van God kennen uh, de blijde boodschap en nou, ja, goed heel veel blijkt dat heel veel mensen die blijde boodschap eigenlijk niet kennen tenminste uh, niet echt kennen niet beseffen wie God is en wat God uh, voor ze gedaan heeft en wat hij uh, voor ze wil doen en dat uh, leren we de mensen door als ze dus, uh, ja, dus zeg maar, uh, positief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 En een moment, ook een andere tijdstip weer, een, een, een, een moment van van een huisgroep. Een huisgroep gebeuren. Ja, oké. Okay. <tied>